Voor zijn aandeel in de decembermoorden is de Surinaamse president Boutersen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Dat is gelijk aan de eis. Volgens de Krijgsraad is hij medeschuldig aan de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982. Nabestaanden en vertegenwoordigers van de 15 slachtoffers zijn blij met de veroordeling. De advocaat van Boutersen kondigde aan dat hij in beroep gaat. De drie slachtoffers van het steekincident in Den Haag zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Volgens de politie gaat het om minderjarigen. Het incident gebeurde gisteravond rond kwart voor acht in de Grote Marktstraat ter hoogte van Warenhuis Hudson's B. Een woordvoerder van Hutsens B zegt dat zeker twee jonge vrouwen die op straat waren gestoken in paniek de winkel inrenden. De aanleiding voor het steekincident is nog onduidelijk. De verdachte is nog niet opgepakt.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 Het weer het wordt geleidelijk droog, maar aan de kust blijft een bui mogelijk... en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Later overdag aan de kust nog steeds wat buien. Verder is het droog en zonnig bij 6 of 7 graden. Zondag dan meer bewolking en hooguit 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Yeah. Just wanna spend the just just just